Drie uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Het voordeiland Pampus wordt weer een onbewoond eiland. Vanwege financiële problemen heeft de stichting die het eiland beheert... ontslag aangevraagd voor de twee voortwachters. En daardoor komt een eind aan meer dan 30 jaar bewoning van Pampus. Sinds twee jaar is op het eiland de interactieve expositie Pampus Experience te zien. En die trok dit jaar bijna 55.000 bezoekers. Maar volgens de stichting is dat niet genoeg om de exploitatie voort te zetten. De zeven medewerkers en 150 vrijwilligers zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de maatregelen. Iran heeft uit wraak voor de dood van 17 grenswachten 16 gevangenen opgehangen. Dat meldt het Iraanse persbureau Fars. Eerder vandaag werd bekend dat in het zuidoosten van Iran 17 grenswachten waren gedood bij een vuurgevecht met wat een gewapende bende werd genoemd. Het gebeurde bij de plaats Saravan, dicht bij de Iraans-Pakistaanse grens. Volgens een woordvoerder van justitie hadden de 16 rebellen banden met tegenstanders van het regime en zijn ze opgehangen als antwoord op de dood van de grenswachten. In saudi arabië trotseren sommige vrouwen vandaag het verbod om zelf auto te rijden. Vandaag is uitgeroepen tot dag van nationaal protest... maar de autoriteiten hebben gewaarschuwd dat deelnemers gestraft zullen worden. Vrouwen mogen in het conservatieve Arabische Koninkrijk niet zelf een auto besturen. Officieel is er geen verbod, maar invloedrijke geestelijken zien erop toe dat iedereen zich aan de regels houdt. Er worden ook geen rijbewijzen aan vrouwen verstrekt. Tegenstanders willen dat Saoedische vrouwen vandaag massaal achter het stuur kruipen... om tegen deze vorm van ongelijkheid te protesteren. Het weer op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Temperatuur 16 tot 19 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later opklaringen en het wordt dan 15 graden. Maandag onstuimig met regen en kans op zuidwester storm. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... en dat levert een file op van 5 kilometer tussen Gooimeer en Muiden. Bij Muiden is bovendien de linkerrijstrook dicht... Op de A12 van Den Haag naar Utrecht wordt gewerkt bij Woerden. Daardoor staat er 3 kilometer. En er staat ook 3 kilometer file op de A28 van Hogeveen naar Assen bij Westerbork. En dat heeft ook te maken met wegwerkzaamheden. Verder een bericht van de spoorwegen. Tussen Venlo en Nijmegen moeten treinreizigers rekening houden met ruim een uur vertraging. Door een aanrijding rijden er tussen Kuik en Boksmeer geen treinen. So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 opnieuw beginnen. Jouw schuld! Ze zijn weer begonnen met het leuke van andere vijf. je Is hij dood? De psychologische thriller Overspel. Vanavond half tien bij de VARA op Nederland 1. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn niet mee verzekerd. Ah nee hè? Wel zo slim. Extra voorraad in je magazijn direct mee verzekerd.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 Goedemiddag, opium vanuit de Lamar in Amsterdam. Um, straks uh, palkenier in Manje van den Berg over de voorstelling met mijn vader in bed. Uh, Annette Embrechts die is ook hier om uh, drie voorstellingen te bespreken. En we hebben uiteraard weer de live muziek van de Perquisite en Chris Berry. Maar eerst eens even kijken hoe het uh, in Herenveen is. Sebastian Timmerman met de 3000 meter bij de dames. Daar wordt verschrikkelijk hard gereden op die drie kilometer. Bijvoorbeeld door Antoinette de Jong. Ze is nog maar 18 jaar jong. Rijdt dik twee seconden van haar persoonlijke record af. Heeft 4-0-5, 0-7 gereden. Dat is de snelste tijd. Yvonne Nauta uit Friesland staat tweede. Reed vijf seconden af van haar persoonlijke records. En dan moeten de grote kanonnen nog komen. Zoals Diana Valkenburg, de titelverdediger. Nu tegen Linda de Vries. En in de laatste rit iedereen wust tegen Jorien Temmers. Wij hebben hier ook kanonnen staan met hun eigen band. Perquisite en Chris Berry met telescoop. van Chris Berry en Pequizet. U luistert naar Opium, maar ik voel me net alsof ik langs de lijn presenteer... want we gaan weer naar het schaatsen, Sebastian Timmerman. De laatste rit op de 3 kilometer staat namelijk op punt van beginnen... in de wetenschap dat Antoinette de Jong, de jonge vriesin van 18 jaar... de junioren, wereldkampioene trouwens bij de junioren op de 3 kilometer... nog altijd de snelste tijd heeft staan. 4.05.07 voor Yvonne Nauta, 4.05.83. Want Linda de Vries en Diana Valkenburg, die ik zojuist heb zien rijden in de voorlaatste rit, zijn niet aan die tijd gekomen. En dat is toch een teleurstelling voor Linda de Vries... die voor de tvm ploeg rijdt, ploeggenoten dus, is van Irene Wust En vooral ook voor Diana Valkenburg... die vorig seizoen nog Nederlands kampioenen werd op deze afstand. Maar ze gaat geen eens de wereldbekerwedstrijden bereiken. Want ze staat nu al op de zesde plaats. De laatste rit is de mooiste rit op papier tussen Irene Wust De laatste rit zojuist vertrokken. Irene Wust de wereldkampioene op deze afstand. De Olympisch kampioene van Turijn 2006 op deze deze afstand tegen Jorien Ter die gisteren op de 1500 meter uithaalde. Irene Wust daar versloeg met de Nederlandse titel dus aan de haal ging in een uh, hele sterke tijd. En Irene Wust moest genoegen nemen met de derde plaats en houdt niet van verliezen. En nu rijden deze twee matadoren dus tegen elkaar. Irene Wust de beste Nederlandse schaatster van Nederland op de lange baan tegen Jorien Ter Zij is wel Nederlands kampioen allround maar uh, combineert dus de lange baan met het short track waarop ze het ook ontzettend goed doet en waarop ze ook de combinatie wil gaan rijden... tijdens de spelen van Sochi, short en lange baan. Jorin Tamors neemt het initiatief in deze race... en komt door na de eerste 600 meter, of na de 600 meter... de eerste volle ronde, wilde ik zeggen, in 50 seconden en 1200ste. De eerste ronde, volle ronde gaat in 30,4 seconden voor Jorien Tamors. En Reen deed in de eerste volle ronde er een halve seconde langzamer over... en moet nu meegaan met Jorin Tamors. Ze heeft echt een mooie tegenstandster... Aan aan Jorien Termors. Wust komt weer in de buurt van Termors via de binnenbocht. En dat betekent dat ze zij aan zij zo'n beetje onderweg zijn. naar de volgende doorkomst. na de eerste kilometer. zit er dan op van de drie kilometer in totaal. En je ziet inderdaad aan de rondetijd. dat Wust zich heeft teruggeknokt in deze ronde. want ze rijdt een rondetijd van 31-2. Waar Termors een 31-7 rijdt. En dat betekent dat zij in de afgelopen ronde. 1,3 seconden verval had. En dat is best veel. Maar Termors is wel een schaatster... die gewend is om op je tegenstander zeg maar te rijden. Dat kent ze van het short track, want dan rij je met vier, vijf, zes dames zo nu en dan wel in de baan in die wedstrijd. En is uh, het rijden tegen je tegenstander belangrijker dan de tijd vaak. Dus dat kan te Mors. En dat zie je ook, want na 1400 meter is ze weer teruggekomen. En heeft ze zelfs weer een lichte voorsprong op Irene Wüst van 500ste van een seconde. 1,53, 54. De doorkomsttijd voor Jorin te Mors betekent dat ze ook ietsje sneller is. Maar het is slechts een fractie. Iets meer dan een tiende van een seconde dan de tussen tijd die Antoinette de Jong realiseerde na de 1400 meter. We zijn over de helft van deze drie kilometer. Irene Wüst slaat nu weer toe. Het is echt een gevecht hoor op de baan. Wüst weer onderdoor gekomen in de binnenbaan. Op weg naar de laatste drie ronden. Slaat ze een gaatje. Ze heeft een klein verschil gemaakt dankzij een prima ronde van 31,2 seconden. Irene Wüst versnelde een halve seconde in deze ronde. Drukte dat schema naar beneden. Er zijn niet veel vrouwen die dat kunnen. Irene Wüst kan het wel. En nu heeft ze een verschil van zo 15, 20 meter naar Jorien ten Mors. En ik moet nog zien of Jorien ten Mors erin gaat slagen om dat verschil goed te maken. Kan Irene Wust dat volhouden in die laatste ronde? Nog twee ronden zijn er te gaan. Daar houdt ze er ook van het barrecord, Irene Wust Dat reeds in maart van dit jaar. 3:58:68 68. Binnen de vier minuten dus. 256,94. de doorkomsttijd. Maar nu komt ten Mors nog weer ietsje dichterbij. Maar Wust heeft nu een heerlijke kruising. Want ze komt de kruising opgereden vlak achter de lange Jorien. Ter Mors. Dan kan ze naar Ter toeschaatsen. Aan het einde van de kruising heeft ze Ter al bijna te pakken. Met nog iets meer dan een ronde te gaan. Kan dit wel eens een beslissend moment zijn geweest in deze rit. Hier kan uh, Wust een definitieve klap uitdelen. Maar Ter gaat wel goed mee in de buitenbaan. Het verschil lijkt me zelfs ietsje kleiner geworden te zijn bij het ingaan van de laatste ronde. De rondetijd van Wüst 32.6 32, 8 voor Jorien Ter Mors. 3.29.59 betekent dat Irene Wust 1,8 seconden sneller is ook dan het schema van Antoinette de Jong. Dus wellicht onderweg is naar een Nederlandse titel op de 3 kilometer. En revanche na gisteren toen ze werd verslagen op de 1500 meter door Jorien Temors. Temors heeft wel de laatste binnenbocht. Maar komt er niet meer bij bij Irene Wust. Irene Wust gaat de laatste 100 meter in met voorsprong. Genoeg voorsprong op de rit te winnen. En ook genoeg voorsprong op het schema van Antoinette de Jong een Nederlands kampioene te worden. In 4.02.77 is Irene Wust Nederlands kampioene op de 3 kilometer revanche. Na gisteren. Jorin Tamos, dit keer tweede. Derde wordt Antoinette de Jong. Zij heeft het ook heel goed gedaan, de jonge rijdster van 18 jaar. Maar de titel gaat naar de ervaren Irene Wust. Zij is Nederlands kampioen op de drie kilometer. Ja, namens de redactie van Opium Irene Wust. Van harte gefeliciteerd. U bent weer terug in de De Lamar in Amsterdam. We gaan verder met ons programma. Klein en beeldschoon toneel, hartverscheurend en wonderschoon. Het waren twee enthousiaste citaat uit De Volkskant en Dagblad Trouw... over de voorstelling Met mijn vader in bed... tussen haakjes wegens omstandigheden... van toneelschrijfster Manje van den Berg. De voorstelling staat al week op de eerste plek... in de top 5 van theaterkant.nl. Ik heb hier twee gasten aan tafel, Paul Knieriem. Hij is de regisseur van de voorstelling... waarin een dochter en haar vader telefoongesprekken met elkaar voeren. En Manje is hier ook. Fijn dat jullie er zijn. Ja, een theaterhit, dat, dat, dat weet je natuurlijk niet als je aan het bent, Manje. Nee. Dat het die kant op gaat. Verrast het je, de, de reacties? Ja, best wel. Mm. Um, omdat het is best wel een, een kleine tekst, een kleine voorstelling, en um, ik had ook niet gedacht dat het sentiment, dat dat het zo goed doet, dat, um, dat het, mensen zo geraakt zijn. Ja, het, het sentiment. Wat is het sentiment? Het sentiment is dat de voorstelling ook over verdriet gaat, best mm -hmm. wel een groot verdriet. Over, um, nou ja, de dochter is haar moeder verloren, maar ze is ook haar vader aan het kwijtraken, omdat die. Um, die is alweer met een nieuwe vrouw. Ja. Die gaat eigenlijk heel praktisch en voortvarend te, te werk. Ja. Um, die, um, die is aan het overleven, zeg maar. En die uh, verliest zijn dochter daarbij volledig uit het oog. Ja. Wat, wat, wat doet het met uh, Paul? Wat doet het met de, de, de spelers? Uh, Marieke de Kleine en René van het Hof. Het feit dat die voorstelling. Dat weet je natuurlijk ook pas als je gaande bent en je ziet de recensies. Ja. Dat ja. het zo'n succes is. Uh, nou ja, wat doet dat? Kijk, in zo'n zo repetitieproces ben je natuurlijk heel erg aan het zoeken... En dat gaat bij mij eigenlijk altijd over de toon. Dus je, je bent heel erg aan het kijken van... is dit niet te sentimenteel of is dit niet te emotioneel... of is dit niet te grappig of moet het juist grappig? Uh, daarin ben je eigenlijk de hele tijd op zoek naar een balans. En als je dan merkt dat, uh, dat de mensen lachen op de momenten dat je wil dat ze lachen... en dat ze huilen op de momenten dat je wil dat ze huilen... Ja, dan is dat een heel uh, bevredigend gevoel. Het is, het is een hele uh, uh, kar, karige tekst, uh, als ik het zo mag zeggen. Er ze vallen grote stiltes. Uh, ja. Omdat het ja, telefoon uh, leent zich daar natuurlijk heel erg voor. Mooie vorm om, uh, een, om de vorm van een telefoongesprek uh, te kiezen. La, laten we even luisteren naar een fragment... om uh, een idee te geven van wat je, wat je kunt verwachten. Hoi papa. Hoi. Met mij. Ja. Hoe gaat het? Nou ja, goed. Goed? Ja prima. Mooi. Bij jou? Ook. Hoe is het bier? Goed. En bij jullie? Ja. Is dat goed? Ik zit even te kijken. Oké. Okay. Het is wel wat blauw maar vooral veel grijs. Oké. Okay. Maar het regent niet. Gelukkig maar. Ja, de telefoon houdt ze dus, houdt ze op afstand. Uh, wist je dat meteen dat dit moet de vorm worden? Want mm. de Marieke had, had jou verzocht he, om die tekst te maken. Ja, Marieke had aan mij gevraagd of ik een tekst voor een vader en een dochter wilde uh, schrijven. Um, en ik zag op een dag op een balkon achter mij, zag ik een man uh, zitten roken op een stapel uh, plastic witte tuinstoelen. En um, hij hoort iets. Hij loopt naar binnen en hij pakt zijn telefoon. En dan zie ik aan hem dat hij iemand aan de telefoon heeft waar hij heel veel van houdt. Die hij heel lief vindt. En toen dacht ik: dat moet het zijn. Hij moet, uh, de vader moet telefoneren. Uh, en ook omdat ik zelf heel veel met mijn vader telefoneer. <hijfie> <hijfie> <hijfie> En dat soms ook hele emotionele gesprekken zijn. Ja, ja. Heb je dezelfde ervaring? Ben je ook een moeder verloren of dat niet? Nee. Um, nou, wat um, toen ik met Marieke in gesprek, uh, in gesprek uh, ging over dit... Um, raakte het me dat ze het gevoel had dat haar vader haar vergat. Dat haar vader haar kant van het verhaal vergat. Ik ben zelf... Mijn ouders zijn gescheiden toen ik veertien was. Dus ik heb ook... Ben mijn vader op een dag ben ik verloren. In de zin dat hij weg was. Mm -hmm. Dus uh, ik snapte haar verdriet heel erg. Um, dan ben ik eigenlijk je vraag kwijt. Of je het zelf had meegemaakt. Ja, of je zelf het zelf had meegemaakt. Uh, Dankjewel, Annette. <laughs> Oeh. Nou, ik wilde er nog wel... Als ja, Annette. Ja, wat, wat, wat een paar sterke troeven van deze voorstelling zijn... is enerzijds natuurlijk dat je voor je een telefoon... toch nooit precies achterhaalt hoe het met iemand gaat. Mm. Je kan heel veel camoufleren via een telefoon. En dat die acteurs daar zo goed gebruik van maken om met mimiek, en daar is René van het Hof natuurlijk enorm goed in. Ja te laten zien dat het heel anders met je gaat dan je vaak zegt... of dan wat, je, dan wat je doet. En als iemand met stiltes kan acteren op het toneel... dan is het René van het Hof. Die, die acteert ja. met zijn hele lijf. Die acteert met zijn tenen tot aan zijn vingers, tot ja. aan zijn neus. Ja, daar hoeft hij bijna niks aan te regisseren, Paul. Of wel? Nou, wat, wat heel erg leuk is, is met acteurs als René... Uh, en dat komt ook door zijn meme-achtergrond... Uh, het, ga, het gaat nooit over psychologie. Dus je, dus je hebt nooit gesprekken over... oh ja, hoe zou deze man zich voelen? Maar het gaat altijd over hoe zit deze man op een stoel? Of hoe drinkt hij een kopje thee? Uh, dus eigenlijk heel praktisch. Dat vind ik heel erg leuk. Ja, het, het mooie is dat... Uh, wat, wat, twee mensen die met elkaar aan het bellen zijn... Als je dat daarbij nadenkt op het toneel, dat, dat ziet er heel saai uit. Maar jullie hebben een hele mooie vorm gevonden door een soort voordoek te creëren. Kun je daar iets over vertellen? Ja, um, nou, kijk, bij het toneel is, is het natuurlijk altijd het probleem dat het, dat het zich allemaal in dezelfde ruimte af moet spelen. Ik bedoel, als dit een film was geweest, dan had je op twee locaties geschoten ja. en dan wellicht met een splitscreen of zo. Uh, maar met, met een voorstelling moet je dus een ruimte creëren waar ze wel allebei aanwezig zijn, maar tegelijkertijd ook niet in elkaars ruimte. Uh, nou, En toen zijn we op een gegeven moment met een soort van vitragedoek gekomen. Uh, dat biedt heel veel mogelijkheden, om, omdat je een beetje het idee hebt... dat je bij mensen naar binnen kijkt. Maar goed, je kan door middel van het licht ook uh, mensen zichtbaar laten zijn... of niet zichtbaar ja, laten zijn... Ja. Dus dat biedt dan direct heel veel ja. mogelijkheden. Ja, het, het, het, het, het is ook. Uh, jullie laten ook ja, het, het beeld zien vanuit. Jullie projecteerden er beelden overheen van, vanuit een trein. Dat je de lucht ziet en je ziet de spoorlijn steeds zo'n dansende beweging maken. Is dat om het verloop van de tijd aan te geven? Of? Ja, uh, onder andere. Nou ja, We waren op zoek naar een beeld. Wat ik heel belangrijk vond en vind bij deze voorstelling is dat je ook als toeschouwer in een, in een bepaalde uh, meditatieve sfeer uh, komt. Waardoor je uh, in de vorm verandert er vrij weinig. Dus je moet je daar als, als publiek ook aan overgeven. Ja. Nou, en eigenlijk, die spoorlijn was ook heel praktisch. Uh, mijn ouders wonen in Ede-Wageningen. En ik ga altijd naar mijn ouders met de trein. En die treinreis duurt een uur. <laughs> en deze voorstelling duurde ook een uur. Dus, dus je dacht hebt gewoon die camera ik... meegenomen. <laughs> dus ja. toen ben ik, inderdaad, hebben we, zijn we gewoon met de camera in de trein gaan zitten. En het werkt gewoon heel mooi, omdat je die wolken hebt... Ja. Uh, en verandering en beweging. En je denkt, gaan ze nou naar elkaar toe? Of, of, of, of gaan ja, ze nou van elkaar af? Dat is weg. ook steeds de vraag, gaan ze naar elkaar toe? Manje, hoe vind jij dat? Want je, ja, je geeft die tekst uit handen en dan gaat iemand mee aan de slag. Vind je het mooi? Ik vind het mooi, ja. Uh -huh. ja. Nee, ja, Paul en ik hebben wel een beetje gesproken. Eigenlijk niet zo heel veel, maar... Gewoon meer van waar kan je nou concentreren in je regie. Want wat zo mooi is aan het telefoongesprek is dat je eigenlijk met je, met je mond en met je oor ben je heel dicht bij elkaar. Terwijl je, zeg maar, de afstand echt enorm is. Nou ja, daar kan je dan iets mee doen. Mm -hmm. Wat misschien leuk is om te vertellen wat nog niet te sprake is gekomen. Um, om het ook nog even over die pauzes te hebben in de tekst. Is dat Marieke en ik komen allebei uit Twente. Um, dus zeker de rol van de vader is heel erg voor een Twentse vader uh, geschreven. En de Twentenaren die praten liever niet dan wel. Mm. Als je zo'n vraag stelt en ze kunnen hem met ja of nee beantwoorden, dan doen ze dat. En dan houdt het op. Yeah. Dus dat was ook voor deze vorm en natuurlijk heel mooi. Dat je eigenlijk um, nou, dat je niet meer krijgt dan iemand wil geven. Mm. Um, ja. Ja, waardoor er ook tussen de regels door meer wordt gezegd... dan in de daadwerkelijke communicatie. Ja, en daarom was ik ook heel blij of, dat René het speelde. René heeft al twee keer eerder een tekst van mij gespeeld. De lange nasleep en mijn Slap komedie. Um, omdat René een mimer is, is hij heel goed in het in, in de heel erg doseren... Hoe je met, met, met weinig... Nou, eigenlijk de tekst heel erg te doseren. Ja, ja. Het is heel mooi dat jullie... Uh, of in de vormgeving dat er ook bepaalde scènes... Uit het verleden zich achter het uh, gaasdoek afspelen. Waarin we uh, vader, en moeder, of, vader en dochter... In, in gelukkige tijden zien. Waardoor ja, ja. het tussen het toen en het nu... Een hele mooie, mooie link wordt gelegd. We, we hebben... Uh, uh, ik heb de voorstelling woensdag gezien. Een collega van mij die was het dinsdag. En die heeft na afloop wat reacties bij het publiek uh, opgenomen. Gaan we even naar de Prachtig stuk. Ja. Eh, ontroerend Geweldig, geweldig Heel indrukwekkend, uit het leven gegrepen Ik vond het een mooie voorstelling Ontroerende vond ik de, de afstand Maar tegelijk de liefde En de worsteling van twee mensen En die ze eigenlijk door soms over niks te hebben Alleen over het weer Dat je toch de spanning voelde Van de, het verlangen naar elkaar Op een aparte manier, telefoongesprekken Maar wel indrukwekkend eigenlijk hè? Prachtig, heel ontroerend Twee goed bedoelende mensen die elkaar dus niet kunnen vinden. Zo leerzaam ook voor iedereen om naar te kijken, ja. Ja, schitterend. Eén woord. Uh, René van het Hof. Ja, fenomenaal gewoon. Nou, een hele sterke aanrader. Dus uh, ik hoop dat er een hoop mensen heen gaan. Ja, een, een leerzaam stuk, hoor ik iemand zeggen. Dat, uh, Paul, je wil iets zeggen? Nou ja, wat volgens mij ook wel een deel van de kracht is van de voorstelling... Zoals je telefoongesprekken met je ouders voert... zo voer je die echt alleen maar met je ouders. Aha. Er is niemand op de wereld met wie je op zo'n manier uh, uh, uh, ja, aan de telefoon zit. Ook niet met je geliefde of met je vrienden. Uh, die, die vanzelfsprekendheid van dat contact en ook soms de moeilijkheid. Hebben, dat is volgens mij de kracht van de voorstelling. En daarin vallen vormen en inhoud... Ook hartstikke mooi samen. Ja, uh, Manje, uh, is dat wat jij uh, ook... Uh, ja, die, die, die, dat, dat herken je? Want je belt zegt dus maar met je vader. Maar dat is anders dan wanneer je met iemand anders belt. Ik geloof dat ik alleen nog maar met mijn vader en mijn moeder wel. <güls> Voor de rest bel ik eigenlijk bijna met niemand. Want nee. we sms'en of we e-mailen. En, um, dus ja... Ik wilde eigenlijk nog even reageren op die reacties van die ja, mensen. Ja, Want dat vind van. ik heel erg ontroerend wat ze zeggen. En wat ik heel mooi vind als iemand zegt: het zijn allebei hele goed bedoelde mensen. Dat vond ik heel erg belangrijk: dat beide personages, dat je daar evenveel sympathie voor kon opbrengen. En wat ik ook um, wat ik zelf vind, is dat het echt ook een ode is aan de vader-dochterliefde. Hmm. Of eigenlijk aan de, aan de ouder-kind uh, liefde. Want ondanks. Dat ze misschien wel even in het een soort. Dat er toch ook wel een soort conflictueuze situatie ontstaat, is er toch, is er heel veel liefde over en weer. Ja, dat, dat is zeker het geval. Waar, waar gaat dat conflict over? Kun je dat kort aanstippen? Het is eigenlijk het praktische tegenover het gevoelige van de dochter. De dochter is nog aan het rouwen. En de vader die is eigenlijk heel bang voor die rouw, omdat het hem te veel pijn doet. Dus die gaat eigenlijk heel snel, praktisch gaat hij zijn leven vervolgt hij. En hij um, raakt daarbij totaal zijn dochter uit het oog eigenlijk. En heeft eigenlijk totaal ook geen empathie voor haar. Ja, het zijn twee totaal verschillende manieren waarop je met rouw kunt uh, omgaan. Of, ja. uh, of niet anders kan uh, waarschijnlijk. Ik denk dat dat ook het leerzame net... is. Hè? Dat geef elkaar in ieder geval die ruimte om met, op die manier te rouwen. Maar hou elkaar wel in de gaat. Weet je? Hou wel contact op zijn minst. Of dat nou bij een scheiding is. Of bij ja. het overlijden. Of op ja, wat voor manier het is. Het pleid, pleidooi ja. om, de, om de kanalen in ieder geval open te houden. Ja, zeker. Pra prachtig stuk. Zeer de moeite waard. Uh, Manje van den Berg en Paul knierim uh, Met mijn vader in bed, tussen haakjes wegens omstandigheden... Is vanavond in uh, het oude raadhuis in Hoofddorp. Dinsdag in de uh, Schouwburg in Amstelveen. En woensdag in Concordia in Enschede. En uh, uh, na. Even kijken, na november gaat het, is het even pauze... en dan gaan jullie in het voorjaar weer verder, geloof ik, hè? Pa Inderdaad, in Bellevue Lunch gaan we nog drie, vier weken spelen. 15 april tot en met zondag 4 mei. Ja, en we staan de komende dagen ook nog in, in Alkmaar, Rotterdam, Drachten. En op www.metmijnvader.nl is alle info te vinden. Goed. En een trailer met die telefoontekstjes. Ja, heel zeer de moeite waard. Goed, nogmaals, eh, dank jullie wel. virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Deze week... Ik ben Tim Knol. Popmuzikant uit Horen. De afgelopen jaren als een komeet omhoog geschoten... in de Nederlandse muziekscene. En nu is er zijn derde album Soldier On. Een tweede boek en cd is altijd lastig, hoor je. Maar hoe zit dat met de derde? Het tweede ging eigenlijk heel makkelijk. Vrij rap. De liedjes waren heel snel na de eerste plaat geschreven. Maar de derde plaat heeft gewoon voor me... Uh, is voor mij wel uh, een lange zit geweest. Ik heb er drie kwart jaar over gedaan. Ik heb nu ben ik naast de producer gaan zitten. En ook een soort mede-producer was ik nu. En, ja, dat, is, dat was heel spannend. Een nieuwe... En dat duurde ook allemaal wat lang. Ik ben best wel kritisch uh, geworden. Het album verschijnt 18 november. Een single is er al wel. De single heet Motion of Life. en in de All I gotta do is expand my territory. En dat is op dit moment zeker het geval. Ik heb er twee platen gemaakt. En op een gegeven moment, ik was 18 dat ik begon... En dan ga je heel snel, het een soort rollercoaster. zij je op Pingpop, Cypress, op Lowlands... en dan mag je bij de wheel Ride doorspelen. En dan gebeuren allemaal zoveel dingen. Win je een Edison en je, en je bent eigenlijk nooit echt bezig met daarover na te denken. Het relativeren. En, en ik heb vorige keer even gedacht van, ik ga even rustig aan doen. En toen kwam die Motion of Life, dat, dat, dat, dat gevoel dat kwam zo in me op. Van, ja, wat een, wat een rollercoaster. En, en het is nu tijd om, om nieuwe wegen in te slaan, om een horizon te verbreden. En ik denk dat, dat je als muzikant altijd je horizon moet blijven verbreden. was al klaar, maar op het laatste moment wou Tim toch wat anders. Wij zijn gewoon naar Parijs gegaan omdat daar heel mooi licht is en het is, het is een mooie sfeer. En uh, we stonden in die straat we liepen er toevallig langs, hij zit te kijken hé, hey, wat een onwijs een mooi licht is hier ga daar eens staan. Hij maakt een paar foto's en we liepen weer verder en dat Thuis kwamen thuis en we zagen die foto terug. En nou, dit is voor de hoesfoto. Zo makkelijk kan het ook gaan. Dus, dus we waren, ik was maanden bezig met een, uh, met een hoes en dat werd niks. En, uh, en uh, binnen een week tijd hadden we een heel nieuw ding. De bijdrage dan van Tim Knol aan de virtuele vitrine. Ik draag mijn fotocamera bij die ik eigenlijk 14 uur per dag uh, bij me draag. Ik ga er bijna mee naar bed. Het is een soort maatje van mij. Hij gaat altijd overal mee naartoe. Het is één grote zoektocht nog. Ik wil graag wel iets beter, beter worden in fotografie. Maar dat duurt gewoon een paar jaar voordat je het echt onder de knieën... net zoals dat je muziek moet maken en dat muziek maakt... en dat, daar begin je ook bij in de kroeg en dan ga je steeds een hoopje hoger op. Het is niet per se dat ik dingen wil vastleggen voor de eeuwigheid op dit moment nog. Dat wil ik wel, maar dan moet ik eerst uh, mijn camera volledig beheersen... en uh, altijd een goede compositie kunnen maken. Tim Knol op onze site en op Facebook en op YouTube... staat een filmpje met foto's van Tim. overgezocht. zoekt Tim, hij zoekt beentjes die mee willen werken... aan de opname van de clip van Motion of Life, 2 november. Uh, ga even kijken op de site timknol.nl voor het adres. Uh, dat is het adres van de site. En volgende week in de Virtuele Verdiende, Joost Zwageman. Na half vier krijgt u de uh, cultuurtips... en ook uh, de recensie van Annette Enbrechts. Maar eerst het nieuws van even over half vier met Mark Visser. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Enkele honderden mensen hebben vanmiddag op het Mali-veld in Den Haag gedemonstreerd. voor het behoud van Zwarte Piet. protest werd georganiseerd door de 16-jarige Mandy Roos uit Den Haag. Tijdens de demonstratie werd een verzameling Facebook-petities aangeboden. aan PVV-kamerlid Joran van Klaveren. De makers van de petitie, die goed is voor 2,1 miljoen likes op Facebook, wisten daar niets van. En zij vinden het leuk dat het gebeurd is, maar benadrukken dat het niet de officiële bestemming van hun petitie is. Daarna zijn ze nog steeds op zoek. Forteiland Pampus wordt weer een onbewoond eiland. Vanwege financiële problemen heeft de stichting, die het eiland beheert... ontslag aangevraagd voor twee fortwachters. Daardoor komt een eind aan meer dan 30 jaar bewoning van Pampus. De zeven medewerkers en 150 vrijwilligers... zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de maatregelen.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 Het rijdt vanmiddag niet lekker door op de A1. Van Amersfoort naar Amsterdam kom je eerst in de file... bij de afrit Bunschoten, daar staat 2 kilometer. Verderop tussen Naarden en Muiden, 6 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A7 van Horen naar Amsterdam... tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord... 3 kilometer, ook door een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook dicht. En de A12-ton van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. Drie kilometer doorwegwerkzaamheden. Dit is Opium. Live vanuit de Lamar in Amsterdam. Drie gasten nog aan tafel. Annette Embrechts, zo dadelijk met de recensie van Theater. Manje van den Berg en Paul Knieriem hier ook nog aan tafel. Uh, net heb ik met hen gesproken over het stuk met mijn vader in bed. Annette, heb jij een cultuurtip? Ja, ik heb er twee zelfs. Eén wat mensen die kleine kinderen of jonge kinderen hebben zeker moeten gaan zien is Wim is weg van het laagland. Dat is een heel klassiek gouden boekje en dat gaat eigenlijk over niets. Over een jongen die op een rode driewielen fietst. Maar wat zij ervan hebben gemaakt is een enorm leuke detective... met twee uh, politie die uh, verschrikkelijk slap en komisch uh, en zijn. Mm -hmm. Als een soort buurman en buurman uh, gaan ze op zoek naar die Wim. En ze onderzoeken alles, maar onderzoeken alles fout. Hey. En dan, uh, dan, daar gaan ze ook overigens filmpjes van maken. En ik vermoed dat die filmpjes ooit nog wel eens op televisie terug te zien zijn. Heel hilarisch. Wim is weg... Mm -hmm. En mijn tweede tip is de vriendelijke draak. Er komt een nieuw uitgeverijtje. En dat gaat goede jeugdtheaterteksten om laten schrijven naar jeugdboeken. Want het is niet zo vanzelfsprekend dat je daar zomaar een boek van maakt. En de eerste die ze uitbrengen is dus De Vriendelijke Draak... van Mark Haajema, ooit gemaakt voor Theater Gnaffel. En het is een prachtig boek geworden... met illustraties van Marius van Dokkum. Herman van Veen heeft het ingesproken, die cd zit achterin. Begin november verschijnt het. En het is echt een plezier om te lezen en ja, te kijken en te luisteren. Wat leuk, wat een leuke naar theaterteksten die dan ons boek verschijnen. Ja, Simon van der Geest is er goed in. En Spinder is onlangs bekroond met de Gouden Griffel. Dat was ooit een theatertekst. Ja, ja dat is dan, uh, mooi Van de Berg, Jij een uh, type? Um, vanavond staat de apera. Staat in uh, Theater Kikker in, uh, in Utrecht. En de apera is een hele bijzondere voorstelling. Want Huba de Graaf is componiste. En die heeft naar aanleiding van uh, um, de geluiden die apen maken. Die heeft ze helemaal uitgetrokken. En um, de vier mannen van het Egidiuskwartet die uh, zingen die uitgerekte noten nu. En dan klinkt het als Gregoriaanse zang. Mm. Uh, er is een, bezo een bezoeker die uh, daarna gaat luisteren. Die bezoeker wordt vertolkt door Marien Jongerwaard En um, die begint eigenlijk op een gegeven moment de keer te gaan. Um, op een hilarische wijze. Um, eigenlijk ook een beetje gaat hij te keer tegen de bezuinigingen in de kunst. Het kaartje wat hij moet afrekenen, kost 127 euro. Um, het is geregisseerd door, um, door Jetse Batelaan. Ja. En die heeft dat heel erg mooi gedaan. De tekst is geschreven door Erik Wart Geerlings. Ja. En die heeft dat ook heel erg mooi gedaan. Oké, okay, iedereen heeft het heel mooi gedaan. Abra ja, hele... vanaf het in kikker. In kikker, ja, ze gaan volgend jaar vanaf maart gaan ze ook nog door het land toeren. Ja. En uh, informatie kun je vinden op uh, de website van Wilco. Okay. En, en het is Quartet heeft allemaal ook apenachtige haren. Ja toch? precies, die ja. zijn als uh, apen verkleed. Ja. Dan Paul pak jij een uh, Ja, ik heb één algemene tip. Ik vind dat de mensen veel, veel meer naar de kleine zaal moeten. Uh, wij, wij, wij zitten nu in het nieuwe Lamar-theater. Hartstikke mooi theater. Programmeert ook fantastisch. Maar ga nou eens een keer uh, kijken wat er in de buurt is. Want uh, er zijn hartstikke veel voorstellingen die door het land reizen...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 Theater met uh, Annette Heembrechts. Um, eerst, ik wil even met je praten over het verlies... Van het voor het Nederlands Theater van Rieks Zwarte. Want uh, de, de firma Rieks Zwarte in Haarlem, die stopte mee. Ja, die kwamen daar gisteren mee naar buiten. Heel onverwacht, want zij zijn een van de weinige gezelschappen... die eigenlijk voor vier jaar subsidie hebben. Van het Fonds Podiumkunst. Ja, en ook omdat ze een aantal bijzonder mooie jonge makers... aan zich hadden gebonden, als Ginkke Deuten. En ook andere jonge makers, als Annelies van Hulbos... die hadden prachtige plannen, Steven de Jong... Maar zei, er schijnt echt een, een onoverkomelijk uh, artistiek conflict te zijn... tussen Riek Zwarte en Ina van Veen. En dat hebben ze dus blijkbaar niet kunnen oplossen. En dat vind ik zo zonde. Want ja. dan denk ik, die jonge makers die staan daar klaar... om de boel over te nu. nemen. Ja. En vanaf 2014 spelen ze dus niks meer. Of niet meer hun eigen activiteiten. Ze gaan wel co-producties overeind houden. En bijvoorbeeld eind november gaat Godfried uh, wel nog in première. Dat is een co-productie met het Paleis. Hmm. Over, niemand minder natuurlijk dan Godfried Bomans. Die gaan in Vlaanderen overigens in première. Dus ja, dat is dan wel wat Wel jammer dat ze inderdaad weggaan. Want onder andere De Storm met de toneelmakerij was een prachtige voorstelling. Ja, en Rietzwart ja. is beroemd vanwege zijn speelgoedtheater. Die kon ja. alles met een wonderlijke vormgeving tot leven brengen. Ja. Echt heel speels, ja. heel naïef. Ja. De opening van de, van de uh, arena Destijd. Het was ook zijn vormgeving. Ja, ja nee, nee mij, ja, zuster, bevien. nee, zuster ook. De, ook. Ja. Heel uh, veel in ieder geval. Goed, dan gaan we naar de voorstellingen die je wilt tippen. Laten we beginnen met de, de Donkere Kamer van Damocles... Uh, van Hummeling Stuurman, het theaterbureau. Ja, iedereen kent natuurlijk, of veel mensen kennen... dat boek van Willem-Frederik Hermans uit uh, 1959 is het geloof ik. Veel tieners lezen het ook op school. De voorstelling die ik zag in Helmond, er waren ook heel veel scholieren. Die mochten dan de voorstelling zien... Uh, om dan uh, daar een mondeling over te doen. En toen waarschuwde hoofdrolspeler Hein van Heidewel... die zei, als je straks het mondeling doet... moet je wel realiseren dat wij het boek door elkaar gehusteld hebben. Ja, ja, ja. het is Want een bewerking. Hè? Ja. Even samenvatten waar het boek over gaat. Uh, een, een, eigenlijk een beetje een chemielige jongeman... Die, uh, die altijd door iedereen is veracht, Ozenwoud. Die komt in de oorlog, krijgt hij eigenlijk een beetje... Uh, geheimzinnige opdrachten van een dubbelganger, Doorbek. En dan raakt hij in het verzet, verzeild, tenminste dat denkt hij. En hij denkt dat hij hele grootse daden verricht. En dan komt hij terug uit de oorlog en dan wordt hij gevangen genomen... en dan wordt hij ondervraagd. En dan komt er grote twijfel of die daden nou wel voor de goede zaak waren. Of niet, ja. dan raakt hij helemaal in verwarring. Ja, Heijn van Heijden die speelt die Oosterwoud. Speelt hij dan ook die doorbek of dat niet? Nee, dat niet. En uh, in, in de voorstelling wordt eigenlijk in het midden gelaten... of dat een figuur is in zijn eigen hoofd. Of dat die man echt bestaat. Hij wordt wel door een andere acteur gespeeld. Mm -hmm. Maar zet in het theater een ander lichtje erop. En ja, dan ja. lijkt hij dan een schim of ja. een uh, duistere figuur. En Victor Lewis is de ondervrager, hè? Ja, en daar begint de voorstelling mee. Met die twee. En dat, onder, ja, dat, dat vragenvuur dat gaat echt hard tegen hard. En dat is een heel, het is bijna een bokswedstrijd die je ja. daar hoort. We kunnen een klein fragmentje laten horen. Voor mij ben je fout, Ozebouw, tot na de orde. Laat dat duidelijk zijn. Nu wil jij aan jou gaan zeggen dat jij misschien denkt... die vent lul ik wel om. Rechtvaardigheid kan je van me verwachten. Geen goedgelovigheid. Als jouw schuld wordt bewezen... Ja, waar word ik van beschuldigd? Dat zou ik nou eindelijk willen weten. Als jouw schuld wordt bewezen, zeg ik... zal ik niet aarzelen jou voor het vuurpeloton te brengen. Jou persoonlijk het genadeschot te geven in de nek. Hier zo. Is dat duidelijk? Zeer. Is het een aanrader, deze donkere kamer van Damocles? Zeker, zeker. En vooral omdat Hein van der Heijden prachtig die mengeling speelt... van die man die helemaal in elkaar krimpt... tot een die zichzelf een grote held waant. En in het eind, weet je nog steeds niet... Wie was nou goed en wie was nou fout? En ja. daar was het Hermans om te doen. Moet je dat weer we het nooit. Lezen. Ja, Niet eens ja. van onszelf weten nee, we dat precies, in de oorlog. Zo is het. Vanavond is hier te zien in Kampenmorgen Leiden. Dinsdag in Gouda. Meer informatie op uh, toptheater.nl. Dan uh, Introdans, het ensemble voor de jeugd... met Mix van Mats. Mats Ek. Ja, ook even vooraf. Introdans is ook opgeschrikt door een heftig bericht. Roel Voren het Holt, artistiek leider. 52 ja. jaar pas. Die is twee weken geleden getroffen door een hersenbloeding. Mm. Ja. Die ligt nog steeds op de intensive care in het Leidse uh, ziekenhuis. Uh, ze, ze denken nu, het, het verschilt per dag... Hè, hoe, je, uh, hoe je uit zo'n hersenbloeding komt... dat kunnen ze natuurlijk nog weinig over zeggen... maar grote kans dat je wel een jaar... Uh, wow. van het toneel af zal zijn. Dus dat is enorm spijtig, want Roel heeft een neus... voor het, uh, het opnieuw ten brengen van choreografieën... die eigenlijk ooit voor volwassenen zijn bedoeld. Maar waarvan hij ziet, dit kunnen kinderen ook waarderen. En mm -hmm. dat is onder meer die mix van Mats. Mats Eck is een beroemd Zweedse choreograaf... die heeft echt hele fantasierijke geografieën gemaakt... met allemaal hele gekke figuren. Daar lopen grote neuzen rond. Er lopen grote monden langs. Een engel op stelten. Uh, figuren die allemaal met elkaar gaan picknicken. Ja. Maar dan vervolgens is die, die, die, die uh, absurde wereld... heeft die heel helder gegoregrefeerd. Met hele swingende hoekige geografie En dat komt voor kinderen prachtig over. En het ziet er ook nog eens esthetisch heel mooi uit. Mix moe voor Max. De moeite waard. Zeker voor kinderen. En dan brengt Introdans ook een andere voorstelling voor volwassenen. Ja. Veel zwaarder, oorlog en vrede. Maar ook belangrijk om te zien... Daar komt De Groene Tafel in terug. Een stuk van Courtois. waarin je eigenlijk de hele oorlog uitgespeeld ziet in, uh, in een choreografie vanaf de diplomaten die hem aan de Groene Tafel uitvechten. en die ondertussen het kanonnenvlees uh, het, uh, het, uh, in de loopgraven opsturen. Ja. en de dood waar het rond en die natuurlijk slachtoffers maakt. En dat is heel mooi gechoregrafeerd. En dat blijft tijdloos. Ik geloof in 1932 maakte hij dit al. Ja, ja. Die, is, die is te zien onder andere dinsdag in de Hanshof in Zutphen. Die voorstelling van de, uh, van de intro -dance. En nog heel even kort die ideale man van het Nationale Toneel... met Mark Rietman. Ja, dat is eigenlijk Next een, van Alfred een veel, Jellinek. veel vrolijkere voorstelling. Ja. Een komedie. bewerkt We door Elfriede Jelinek... Prachtig, in ieder geval een heel belangrijk stuk. Voor de pauze ontleed het helemaal hoe uh, politici in, uh, verliefd zijn op de macht, maar ondertussen onderuit kunnen, gehaald kunnen worden als ze één misstap hebben gedaan. En ook deze voorstelling gaat weer over wanneer ben je goed, wanneer ben je fout. En hoe meer goed je wil lijken te zijn, hoe, hoe fouter je, je uiteindelijk onderuit gaat. Politiek is een hellend vlak eigenlijk. Ja. En dat laat die voorstelling heel goed zien. En ondertussen zitten er dan natuurlijk allemaal venijnige relatietjes tussendoor. En, en maakt iedereen de ander af. En, uh, en het niet alleen de menselijke relaties gaan hier onderuit... maar het hele decor gaat onderuit. En alleen dat is al een uh, prachtig iets om te zien. En het wordt... Heel mooi gespeeld door Mark Rietman, Ariane Schluter, Annick Pfeiffer en nog een paar. je Herbers onder andere. Ja. ja, en die spelen echt uit het lood. Ze spelen allemaal uit het lood. Goed, ga zien. Vanavond de, de ideale man in de Junishof in Wageningen. Dinsdag in de Lawijendrachten. Woensdag en donderdag in theater aan de parade in Den Bosch. Annette Embrechts, dankjewel. Gaan wij weer naar de live muziek. Nog één keer in Opium, Chris en Bequisted met Let Go. Yourself go You got to let yourself go. Let's go, het negende uh, trackje van het uh, prachtige album Love Struck Puzzles van uh, uh, Chris Berry en Percorset. En vanaf vrijdag 15 december gaan ze op Club Tour. Daar hebben ze ook een hele blazen sectie erbij. Beginnen ze in uh, Tivoli, De Helling in Utrecht en onder andere Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Groningen worden dan aangedaan. De tijden zijn voorbij dat je als museum alleen met wat vitrines je publiek wist te plezieren. Een museum is tegenwoordig een experience. En het spoorwegmuseum in Utrecht heeft dat goed begrepen. En startte de Vuurproef. Daarmee is het nu genomineerd voor de Artifacts 2013. Dus de vakprijs voor cultureel ondernemerschap. Anders gezegd... wie weet het beste bezoekers te trekken. Naast het Spoorwegmuseum zijn nog voor musea genomineerd voor deze prestigieuze prijs. En Paul Vleijmer, hij is directeur van het uh, Spoorwegmuseum uh, van Vleijmer, zit hier aan tafel om over die vuurproef te praten. Heeft u die tijd om meegemaakt van die, van die vitrines, dat dat genoeg was? Ja hoor, dat was ja? voor mij de, de aanleiding om er te komen. Ik vond het zo leuk om het nog een keer te zien. Ja. Alleen daarna wel op te ruimen. Ja, oh, het op te ruimen, want dat klinkt ja. wel heel rigoureus. Ja, sommige dingen moeten gewoon anders. Ja. De er zijn, die... zijn musea waar je merkt, makkelijk met... Uh... Komt u even iets dichter bij oh, de met... Ja. Er zijn musea waar je heel goed met, met uh, vitrines moet werken. Alleen ja. niet voor alle soorten bezoek kan je dat doen. Nee, want juist een museum waar je natuurlijk met spoor, met treintjes te maken hebt, dan kun je natuurlijk, uh, of uh, treinen, met iets meer respect zou ik erover spreken, dan kun je natuurlijk heel veel doen. Die, die Artifacts 2013, uh, uh, u bent genomineerd, w wat is dat voor soort van prijs? Wat, wat zit daaraan vast? Um, ik weet niet eens. Uh, of er een, uh, of er een uh, geldbedrag... Ik, ik vind de eer al heel mooi. Ja. En dan komt er een bordje op de deur van ja. Uh, winnaar van de Artifex 2013. En le levert het dat dan ook meteen veel meer bezoekers op? Dat weet ik niet. Maar uh, ik ben zo ontzettend uh, eager om dit soort dingen te winnen. Want winning... <lacht> ja. Sorry. Winning silver is losing gold. Ja, ja, dus uh, ja, ja. Ja. Ik, ik wil gewoon winnen. En dan zetten we het in de prijzenkast. Ja. En, uh, wat is het uh, deelnemersveld? Er zijn vier concurrenten. Ja. Welke musea zijn nog meer uh, Onder andere uh, het Scheepvaartmuseum. Oh. Uh, de Nederlandse Museumvereniging, weet ik uit mijn hoofd. Met een uh, kinderactiviteit met tickets. En um, de andere twee... Nou ja, u heeft aan het Scheefaardmuseum... al een hele, hele ja. sterke concurrentie. He? Ja. Ja. Ja. Ja. De Vuurproef. Uh, vertel eens, wat, wat is de Vuurproef? Het is een soort, je komt het museum binnen... en er gebeurt van alles. Nee, um, het is eigenlijk uh, gebaseerd op een uh, attractie... zoals die in de grote attractieparken staat. Alleen bij ons uh, uh, is die zo gedraaid... dat je het idee hebt van... Uh, ik, moet ik moet ontzettend goed opletten. Ik moet alles horen, alles leren, alles dingen. Want dadelijk heb ik het nodig... En dan heb je dat tot je genomen. En dan heb je alleen maar iets leuks aan het einde als cadeau. Ja, we kunnen wel iets verklappen over dat cadeau, ja, toch? Want dat cadeau is dat je dan zelf een trein mag besturen. Ja, ja, Rutger Hauer die spreekt de eerste pre-show in. En Jong Dam de tweede pre-show. En uh, dan uiteindelijk... Pre-show? -pre is dus een pre-show? Ja, oh, ja. Hij ja, wordt internationaal georiënteerd, ik hoor het al. Ja, nee, de, ja meer die attractieparken. Hè? Ja? Dat is... Uh, nou, je hebt altijd een soort, uh, in een attractiepark heb je een soort formule. Dat je eerst heb je een mooie naam. En dan uh, kom je aan en dan word je op het verkeerde been gezet het liefst. En dan denk je van nou, nu gaan we het meemaken. En dan komt er meestal een bekende acteur. Die iets vertelt waardoor je heel goed oplet. En waardoor je uitgedaagd wordt om, uh, om echt goed te onthouden. Dan zegt die acteur van je gaat nu iets doen. Ja. En dat blijkt dan niet te zijn wat je echt gaat doen. Je wordt voortdurend op het verkeerde been gezet. Je wordt voortdurend op het verkeerde been gezet. Ja. En zowel kinderen als ouders vinden dat ontzettend leuk. Ja, u, u noemde al uh, pretparken. Uh, ja. Dat het een beetje de, de, het stramine is zoals daar gewerkt wordt. Dat betekent dat u zich ook heeft georiënteerd op, op pretparken om tot deze uh, vuurproef te komen? Ik ben zo'n museumdirecteur die ontzettend gelukkig is. Het is dit echt stralen, die man hier. Ja, <laughs> ja, dat je niet alleen maar naar allerlei uh, Louvre's hoeft... maar ik mag ook naar uh, Universal Studios en uh, Disney World... en uh, Kennedy Space Center en dat soort zaken... Ja. Daar leer je namelijk heel veel van. Ja. En waar heeft u die, die, direct de vorm van vuurproef gevonden? Waar dacht u van, dat is het. Dat, dat was... ga ik gewoon kopiëren. Nou, dat, ja, de, meestal is bij de attracties... in Die attractiepark is de, de, de, de show aan het eind is het belangrijkste. Maar bij ons is dat weggetje ernaartoe. Zonder dat iemand het in de gaten heeft. En dat hebben we best gezien in de uh, attractie Mission Space... in Epcot Center van Disney. Ja. Daar zat gewoon echt alles in eh, waarvan je dacht van nou... Eh, als we daar nou eens wat educatiefs in gaan sleutelen. En eh, nou, dat was ja. echt heel leuk. En als ik nou gewoon naar het spoorwegmuseum wil... omdat ik denk van het is een museum en ik kan eh, treintjes bekijken. Ja, we hebben zo ontzettend veel trein. Dat kan even goed hoor. Dat kan even goed. Dit maar is ja. alleen een onderdeel van het, het, het ja, museum geworden. We hebben uh, het hele museum verdeeld in vijf werelden, zeg maar. En uh, wereld 1 gaat over de ontwikkeling van het de, van de begin van de trein. Ja. Twee gaat over de mooie verre reizen met de Orient Express. Wereld 3 gaat tussen de oorlogen. Vier is een grote werkplaats. En wereld 5 is dan de vuurproef om nog eens een keer de hele 175 jaar spoorwegen één keer te testen. Ja, want toen gaat u ook in de vuurboef de trein die gaat door allerlei tijdperken heen. Ja. Dat is het mooie. Ik zag op YouTube een ja. filmpje ervan staan. Ja. Wij hebben daar geluid van. Ik weet niet of we dat kunnen laten horen. Dus misschien even om een idee te geven. Ik weet Is, de, is het een trend bij musea om op deze manier, uh, uh, ja, ik zei het in feite al, hè, om, om meer mensen te trekken door experiences uh, ja. nou, te presenteren? Het is nog niet eens mijn doel om meer mensen te trekken, het is alleen om... u nee, nee, nee. nee, in eerste instantie om het aantal te houden. Want er zijn zoveel aanbieders. Dus het is echt vooral heel moeilijk om je eigen Oh, om je, je bezoekzaad dan ja. een beetje vast te houden ja. juist. Ja, dat vind ik al heel wat. Ja. En um, daarnaast is het zo dat uh, we hebben die pretparkmanieren gekozen. Omdat ons publiek dat ontzettend aanspreekt. En omdat je een boodschap echt heel goed daarmee over kunt brengen. Mm -hmm. Zonder dat mensen nou het idee hebben van... Hoe je ik zit weer wat te leren. Ja. Want heel veel bezoekers van ons die zijn nog nooit in een museum geweest. Nee, nee. En dan moet je ze toch op een andere manier wat meegeven... als beginnersmuseum. Ja. Uh, waardoor ze daarna nog een keer gaan. Ja. Ja. Uh, we gaan even van het naar naar het, nou, niet naar het Schaatsmuseum, maar we gaan naar, het, naar de Herenveen. Want daar zit Sebastiaan Timmerman te kijken naar de NK-afstanden. De 500 meter bij de vrouwen. 500 meter wordt altijd twee keer gereden op zo'n dag. Zodat iedereen een keer in de binnenbaan is gestart. En dus de laatste buitenbocht heeft. En andersom natuurlijk. Dit is de eerste serie. Dus weten we nog niet wie er na deze, eerste serie, of na deze serie kampioen is geworden. We hebben wel snelle tijden gezien. Bijvoorbeeld van Margot Boer. 38,54 voor Margot Boer. En zij is daarmee 30ste van een seconde sneller dan haar ploeggenote Thijsje Oenema. Dat is toch een beetje de koningin van de 500 meter in Nederland. Ook de houdster van het Nederlandseer. Nederlands record. Eén rit is er nog te gaan. Die had nu net gestart moeten zijn. Waren het niet dat Laurine van Riezen en Annette Gerritsen de startprocedure niet goed afmaakten. Het was Laurine van Riezen volgens mij die in de binnenbaan, kennen aan de witte armband. Want het zijn ploegenoten. Dus ze rijden allebei in een beetje het mintgroene pak van de Activia ploeg van Jack Ori. Inderdaad, het was Laurine van Riezen die de fout maakte. Te snel bewoog, te vroeg bewoog. En dus die schiet starter Jans Wier. Zeer ervaren man trouwens. Dus in het start is gebeuren schiet ze terug. En moet zowel uh, Lorine Farisse als Annette Gerritsen zich opnieuw gaan opmaken... voor deze uh, 500 meter boer. Dus het snelste, Oenema tweede. En dan een behoorlijk verschil van drie tiende van een seconde al naar Marit Leenstra. En waartussen komen dan deze twee dames te staan. Van Risse, goede sprinster. Gerritsen, ja, sprinster eigenlijk van een aantal jaar geleden. Moeilijke seizoenen gehad vorig jaar. Lange tijd ook buiten spel gestaan vanwege de ziekte van Vijver. Het is alweer uh, vier jaar geleden dat Gerritsen voor het laatste... 500 meter rond bij de enke afstanden. Nou, het gaat net goed. Want ze bewoog toch wel degelijk aan het Gerritsen. Maar ze worden in deze tweede poging wel weggeschoten. Gerritsen achter Van Risse aan. Over de eerste 100 meters. Ze heeft wat achterstand. Van Risse opent in 10.47. Dan is ze sneller dan Margot Boer. Maar Margot Boer had een heel erg goed volle, goede volle ronde. Van 27,8 seconden. Gisteren vielen allebei deze dames tegen op de 1500 meter. Zij moeten revanche zien te nemen op deze 500 meter. Meter. Het is van Rissen nog altijd met de voorsprong na de tweede bocht. Het is de buitenbocht van haar. Gerritsen komt er niet meer bij. Van Rissen gaat deze rit winnen en gaat dat doen in 3861. Daarmee is ze net iets langzamer dan Boer en Oenema, maar ze zit er in de buurt. Annette Gerritsen in 3901, slechts op de vijfde plaats. Boer, Oenema, van Rissen is de top drie na de eerste serie op de 500 meter bij de vrouwen. Ja, nog één vraag aan Paul van Vleijmen, directeur van het Utrechtse Spoorwegmuseum, Westfries Museum, Foam, Kunsthof Rotterdam en de Nederlandse Museumvereniging. En genomineerd voor die artifacts, behalve u als u het nou niet wordt, die gunt u hem dan? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja, dat dacht ik al. Laat het antwoord maar zien. We wachten het gewoon af. Uh, aanstaande maandag, 28 oktober, wordt de winnaar van de Artifex 2013 uitgereikt in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De Artifex is de vakprijs voor cultureel ondernemerschap. Na het uh, journaal van uh, vier uur is er nog een half uur opium. Ik geloof dat we dan geen schaatsen meer hebben. Uh, en dan in ieder geval hier te gast uh, Martin Bossenbroek over de Boerenoorlog. Lijvig werk, waar hij de Libris Geschiedenisprijs voor heeft gekregen. En hij is ook nog genomineerd voor de ACO Literatuurprijs die maandag wordt uitgereikt. En verder het gast Gerrit de Jager. Tot straks. Oh ja, en 80 seconden. Heel erg latent talent. Maar zeer de moeite waard om even te blijven luisteren naar Opium. Na het journaal van 4 uur hier op Radio 1. Tot zo. Opium. Avro. Over enkele minuten meren wij af in de veerhaven van Tessel. Deze week gaat Vroege Vogels naar de Wadden voor een heel bijzondere uitzending. Kijk. Ja, die stem herken je uit duizenden. Nou, je zal het zien, direct. Huh? We zijn bij Ecomare voor de uitreiking van de allereerste Jan Wolkersprijs voor het beste natuurboek. En dat moet natuurlijk op de plek die Wolkers zo lief had. Carina, we zijn rijk. We hebben vliegerswam in de tuin en zwammen. Vijf genomineerden. Boeken over hazelwormen, bijen, roofvogels, insecten en jakpetijzen. Radio 1. Morgenochtend van... 8 tot 10. Vroege vogels en de Jan Wolkersprijs. He, met het enthousiasme over die bloemetjes en al die vogels. Het nieuws van alle kanten. He. Ik ben Rainier van den Berg en ik vecht tegen klimaatverandering. Rainier is klant bij de ASM Bank. Die investeert, mede dankzij hem, in schone energie uit wind en zon. Een betaalrekening bij de ASM Bank biedt bovendien alles... wat u van een moderne bankrekening mag verwachten...